flink gestegen. Volgens het Nederlandse bedrijf probeert Axonobel van het, profiteert Axonobel van het economisch herstel. De omzet nam toe met 13% tot 3,9 miljard euro en de netto-winst nam toe met 76% tot 273 miljoen euro. BP is in de Golf van Mexico begonnen met het evacueren van schepen die helpen bij de bestrijding van de olieramp. Aanleiding is de tropische storm Bonnie, die in de richting van de beschadigde boorput trekt. Waarschijnlijk komt de storm daar morgen aan. Het werk loopt door de evacuatie dagen vertraging op. Op de kermis in Tilburg is een man overleden na een val van het spookhuis. Kermisbezoekers hoorden rond drie uur een klap en vonden achter de attractie het lichaam van de man. Het is niet duidelijk wat de man op het spookhuis deed. De attractie was twee uur eerder al dicht gegaan. Een recyclingbedrijf in Helmond is vannacht brand uitgebroken in twee grote stapels hout. De brandweer laat de stapels gecontroleerd uitbranden. Omliggende panden en andere bergen recyclingmateriaal worden nat gehouden. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met naamblussen. De politie heeft omwonenden gevraagd de ramen en deuren dicht te houden. Informateur Lubbers gaat vandaag verder met de gesprekken met de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Gisteren kwamen de fractieleiders van VVD, Partij van de Arbeid, PVV en GroenLinks al langs. Vandaag ontvangt Lubbers als eerste CDA-fractieleider Verhagen. Daarna zijn de andere fractieleiders en de drie vorige informateurs Jane Willink, Rozentaal en Wallage aan de beurt. Ruim 36.000 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn vannacht om vier uur op weg gegaan voor hun laatste etappe. Ze lopen vandaag naar Kuik en daarna weer terug naar Nijmegen, waar ze op de Via Gladiola feestelijk worden ingehaald. De intocht van de Vierdaagse leidt ieder jaar tot drukke wegen rond Nijmegen. Het weer zonnig, maar in het zuiden toenemende bewolking en enkele buien die later naar het midden- en oosten trekken. Daarbij is er kans op onweer. Temperatuur ongeveer 22 graden.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 sunshine with the shades for Sunshine with the shades People like a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 Koele handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoekend aan. Zelf bij het drinken van wat water. als ah, zuster, blijf toch even bij me staan. Nacht, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik band van binnen. Nacht, zuster. Doe iets aan mijn pijn. Nachtzister, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, ik doe iets aan de bijen. Ik lig hier te beven en te zwijten. zie in de koets en kippen wel?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 Oh, oh, oh, oh,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 Waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht ik brand van binnen. Nacht zusten Nacht zusten, waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht zister, haal ik de morgen. Nacht zusten pijn. Oh, nacht zusten. Oh, uh, nacht zister, eh, oh, uh, nacht zusten. Oh, uh, ik zou de pijn, pijn, pijn, pijn. pijn. Uh, nacht Narcissisten Narcissisten Understand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 Its tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Punching champion. No, you're in and you're out You're up and you're down We used to be Just like twins So insane The same energy Now's a dead Battery It's to love Close. Cause you're hot, then you're cold. You're yes, then you're know You're in and you're loud. In Zandvoort, voel de zomer ja. op CFN. Boys say they can't get enough That's right.